Um, We gaan verder uh, de regel 14, ja, als ik mij niet vergis. Ja. Okay, de regel 14. Gewoon oh, probeer het volledig weer te concentreren uh, op de tekst. Ja, het is moeilijk, het is concentratie. Elke elk minuut, elk moment dat je meer opbrengt van concentratie op het geestelijke, dat zal je Geweldig helpen in wanneer het nodig zal zijn. En ik zeg het uh, dat het de praktijk. Uit de praktijk. Iets wat... Um, ik kreeg ook een uh, e-mailtje van iemand die uh, in het ziekenhuis do heeft doorgebracht. Iemand van andere studenten. Ook ziek was en een, een zware operatie was ondergaan. En die persoon zegt ook: liet mij ook bepaalde dingen zien, zien dat na het toedienen van allerlei dingen, morfine en van allerlei andere dingen, waarbij die mens ook suf werd gebracht, ja. toch uh, sneller kwam die mens tot bewustzijn, en tot het geestelijke, en geestelijk beelden gezien, om weer krachtig, weer teruggebracht, op een een of een andere manier, uit zichzelf als het ware, terug naar het geestelijke, want ook morfine en allerlei andere dingen, die kunnen alleen versoeven in jouw uiterlijkheid, uit, jouw uiterlijke mens, hè? alleen de uiterlijke mens, innerlijke mens, kan je niet versuffen door welke toediening van wat dan ook. Dus die blijft actief en die blijft levend. En daardoor en verschaft die en zal je altijd verschaffen redding. De regel 14. Welken baet hahi die krahanukwa bashem vijftien cijfers ik erom. En nu geeft die geweldige dingen die, die verhelderend zijn, uh, ook waarvan ik ook niets kon snappen bij alle studies wat ik heb gedaan, daarvoor met de traditionele leer. De regel 14, let op. Wij kennen daarom, bij het hier in die tijd, dus in de tijd van de Gmartikun, nee, in de tijd van wat we hebben geleerd van de 6000 jaar, ja? We zullen dat zien. In die tijd, ah, dat is al Gmartikun, de laatste, we hebben gezegd, dat dit zal zijn, en het licht van de maan zal zijn als licht van de zon. Dus dat betekent dat het, hij bedoelt de tijd van Gmartikun. welke en daarom, bij hij hier in die tijd, die kraanukwa de zal genoemd worden Bashem, in de naam Sefer Zikaron, het boek van herinneringen. Herinnering, we hebben dat ook geleerd, een beetje dat um, op de Yom Kippur, op de Shana, op het nieuwe jaar, ook het nieuwe Joodse jaar, zo we dat noemen, dat uh, in het gebed staan de woorden: dat schrijf ons in, herinner je nog? Schrijf ons in in het boek van. Herinnering. In het boek van het leven ook. Kijk nou wat hij ons vertelt. Dat, in die, dat zegt hij dat. In die tijd zal de ook wel genoemd worden in de naam het boek van herinnering. We hadden gezegd ook daarvoor mijn, mijn boek. Maar goed, het boek van herinnering. 15. Kijam al goed, niet kreeg het cijfer. Wij Jot 16, kol ma se bnea olam, ni shamimba. Kie goed, kijk wat je zegt ons. Goed, goed, elk woord opletten, dat is onze bron. De malchut, daar komt al het, al het leven naar ons toe. Kie helemaal goed, niet kreet cijfer, want de malchut heet cijfer, heet boek. En cijfer is ook van hetzelfde woord als nee, sfera. Cijfer, een boek. And also, Sphira is also from the hetzelfde book. Sphira is. Who schrijves Sphira? It is not als cipher, but then it's a okay, not as a book okay. of Hashem. Okay. But Malchut is not cipher, the Malchut okay. is a book. Okay. The kol om okay. dat Omdat. Alle daden of in de wereld worden in haar opgeschreven. En niets verdwijnt in het, in het geestelijke. Dus elke daad die er is hier op aarde, wekt op, wordt opgewekt, wekt bepaalde krachten op, en die komen naar boven. En wordt het opgeschreven, waarom? Om het maar goed is, zuiverder natuurlijk. En dan komt onze, van de schepping, komen zo'n uh, werk wat de mens doet, een soort als het ware ingraveringen, inkervingen, en dat wordt schreef mal goed op in de boek, in het boek, in het boek wat mal goed heet. zestien na de punt, Wie ze hier een pin, zeventien nikra zikaron, ki huzo hermas se we ho keer kol achttien, kol shemimenu muspaim kulam, kanal 19 basoda catoof, vahair el haaretz Kijk wat je zegt, we je de zeer en en je van de zeer heet zikaron, heet herinnering of memo, zikaron van het woord herinnering. Kihu zich olam, de daden van de wereld. We van de wereld. van de wereld. We van de wereld. We hij onderzoekt alle, alle vorige schepselen. So, Kedem, zo, onderzoekt Kedem, zo'n woord, houden van de wereld. We de Torah ergens. Dus hij de eigenlijk onderzoekt alle uh, daden, ja, alle daden van de schepselen. Dat zij al die schepselen worden van hem uh, bestraald. Hij geeft het aan hen. kanaal, zoals boven gezegd werd. Maar zodat het over in het geheim van wat geschreven staat. Leha hier, om te stralen naar om, het, het, om eh, de aarde eh, licht te geven. Ja, net zoals de zon, de zon schijnt aan schepselen, ja, om warm te maken, etc. Zo geeft licht en warmte enzovoort. Zo is ook de zeerhandin geeft, geeft het aan de innerlijke mens. Zie je dat, zo'n parallel is goed om, om, dat, uh, in, om, te, om te mediteren daarover. Net zoals de zon geeft ons warmte, licht. Zo hebben we ook de zee de jesot van de zee die ons innerlijke mens. Ja. De, andere, de zon van buiten die schijnt in de, in de hemel, die is gegeven voor wie? Voor de uiterlijke mens in ons. Duidelijk. Voor jouw ziel is niets. De zon betekent niets. Alleen de uiterlijke mens van ons. Die geniet als het ware van de zon. En van de pien. Geniet. Je zult van de zeerampien. De zeer pien Geniet. De innerlijke mens. En zo is het ook met Nukwa. De. Uh, Zoals de maan, dat ja, s'avonds nachts schijnt. Ook dat is nodig. Zo so is het ook de noewe die schijnt. Die noewe die ook in de mens veroorzaakt en geeft hem kracht. Voor de, de, aan de innerlijke mens. 19. Uwischite Alfischni, 20, miterem Gmaratikun, Rei Sefer Levade, wie 21 Levade de Hainu, Lezimnin bi u Lezimnin biperuda. Peruda. Leto Pris. Uwischite Alfischni, en gedurende 6000 Jahre. Met de term Gmaratikoen 20, voor de Gmaratikoen, ge hare, zie hier, het boek is apart, en zikaron is apart, en de herinnering is apart. Hij nu dat wil zeggen, de geboren soms zijn zij verbonden met elkaar, en soms zijn zij gescheiden van elkaar. Zoals de, het bestuur van, de, van gedurende 6000 jaar. Ja, vanwege de tekort in de 6000 jaar, de Malchud, dat de malgoed soms verbonden is met hem en soms niet. 22. Awail begmaratje koen in non in dagen naar Sot 23 וסוד הוויה אחד ושמו אחד. ואז נקראת המלכות עצמה פירנטוינטח ספר זיכרון, כי הם אחד ממש. פייפנטוינטח, שערי אור הלבנה נעשה אור החמה. אבל מר טוינטוינטח בגמר התיקון, אם בגמר התיקון in ontrendargen, die deze twee traptreden, na Sod achat worden tot één. 23 Basod Hawaia in het geheim van Hawaia is één, en zijn naam is één. We azen dan niet krette dat sma heet de malgoed zelf, de reedregel 24, 7 Zikaron. het boek van herinneringen. Alle daden worden daarin ingeschreven. hem gaat, maar want zij zijn daadwerkelijk één. 25. Shaharay dat omdat ze hier de, het licht van de maan is geworden als licht van de zon. Ja, de dus zee wordt dubbele. De dus zee wordt net zoals de zee geen We zeggen Man Da, i go 28 De bej, hama, u levana. U wikahavya. 27. We zeggen we, Amro, en dat is wat hij zegt, Zoger. Manarakia. Wat is het uitspansel? Daar hoor, Dat is het uitspansel. is altijd, kijk, rakia uitspansel is altijd Masah. Altijd 28. De bij, waarin is, dat daarin, waarin is Hama Gama, de, de zon. Kijk nou, kijk nou, op een andere plaats hebben we Shemesh. Ja, gehad, Shemesh. De zon is Shemesh. Of Shamsha in het Aramees. In het maar normaal is het Shemesh. Maar in het. In, hier is het Gama. En het komt van het woord Ham. Van het woord uh, Heet. Gama komt van het woord Heet. Later zullen we het leren in de zoger hoe worden, want hier is een beetje door elkaar, maar we zullen zien. Er zijn niveaus waarin op één keer is het, wordt één naam gebruikt, op een andere keer wat de zon is, de zon of de maan. En andere keer wordt het andere woorden gebruikt, afhankelijk van waar wij spreken over, Deel, van welk niveau. Als we spreken bijvoorbeeld in de bria, dan is het dat als we spreken van uh, jezira, je dan zijn andere begrippen. Maar hier zeg je dan uh, dat dat is. Zijn de, is dan de, dat is de, het uitspansel. Dat daarin zijn er 28 gamma, de, de zon, Ulevana en de maan, Vekavya en de sterren. Uma umazlij, ik zie, is hier mazaal. Ja, umazlij, woord nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, והוא המשפיע אותם אל המלכות, אין אינדרתך, בהת שהיא קטנה ממנו, ואינה עוד בבחינת, תו אינדרתך, היי אחד, ושמו אחד, ודא ייהו ספר זיכרו, Ig heb gemaakt, in dat amalhu, shell, gmar, vierentwintig hetiekun. Shitighe ni kred, misumze sefer zikaron. Kijk, kijk hoe, hoeveel mensen in de wereld hadden niet gedroomd, hadden ook niet alleen gedroomd, had, hadden niet uh, zoveel nagedacht en. Um, pessimistisch waren, omdat zij niet konden eruit komen, hoeveel filosofen hadden, ze niet, hadden niet nagedacht over het doel van de schepping, over het doel van het bestaan, en kwamen tot diepe teleurstellingen. Ik weet dat ik heb veel filosofie heb geleerd. Ik, vanaf 15 jaar was ik, had ik filosofie geleerd. Vanaf 15 jaar ging ik al aan de, aan de universiteit... Aan zo'n groepje. Ik mocht niet dan studeren aan de universiteit. Maar was ik aan de universiteit verbonden om daar filosofie. Ging naar uh, hoe leren wat filosofie. was ik altijd bezig. Uh, begrijp ik niet hoe dat komt. Maar zo so was het. So de drang was het. Om, om te weten wat het bestaan, Waarvoor bestaan je, Niet om te weten. Maar wat is het leven? Waar, is het, waar, is het, waar leef je voor? Is het nou een toeval? Of is het wel uh, verbonden aan bepaalde wetmatigheid en zo. En het is een lange weg. Omdat er zijn geen leraren zijn. En er zijn boeken, maar men weet niet de toegang tot die boeken. En zo so duurt het erg lang voordat voor jij komt tot... Uh, bewust zijn dat er wel er is wel de rechter en er is recht er is recht en er is a rechter er is uh, there is een structuur, absoluut uh, uh, zeggen dat oorzakelijkheid, geen toeval, absoluut geen toeval is in de wereld en dat is iets wat als so je dat mediteren daarover, dat je begrijpt dat er geen toeval is. Dat je iemand tegenkomt, dat wat er gebeurt, alles, er is absoluut geen toeval. Maar dan moet je dat geloven boven het verstand, want steeds het systeem moet je, moet je dat, de inzichten die jou brengen dan tot het ervaren van die ware realiteit. En het geloof daarin boven het verstand. Dat is de ware kennis. En kijk wat hij zegt ons. Um, de heilu 28 naar de punt. De heilu. Dat wil zeggen 29. Je zot als bent, je zot van deze iemand bent. Dat in hem uitkomen, komen uit alle lichten die in de wereld zijn, die hij, de zoger noemt, noemt hen, de noemt de zon, de, de maan, de, de sterren, etc. Dat, dat is de Zerenpien die alle lichten naar zichzelf toetrekt uh, op bijkijmen en in hem blijven zij bestaan in de, in de uh, gestoot van de Zerenpien. We hoe hamar spio helemaal goed en hij geeft hen aan de goed. 31. Bij het na, wanneer is dat? Wanneer heeft hij dat na haar? In de tijd, wanneer zij kleiner is dan hem? Dan hij. we na, o, hij, en zij is nog niet. En wanneer zij nog niet in het aspect van 32. Hashem is één uh, en zijn naam is één. We daaien hoe Sefer de dat is het boek van herinnering. 33. We hoe wat je gam ken? En hij zelf, hij dus de, de, de soort van de Zeran Pin, zal eveneens zijn. In het aspect van de malgoed van de gemar koen. Kijk nou wat hij zegt ons. Dus kijk nou hoe, hoe komt het. In de gemar koen. De jesot van de herenpien. Zal zelf. Uh, in het aspect van de malgoed zijn. Hoe kan dat? Van de malgoed van de van de koen zijn. Dus jesot. Duidelijk. Iedereen begrijpt wat jesot is. Dus jesot in de gemar koen. Je soort van de Pin in de Gmartie Koen zal binnen zijn van de Malchut. Dan is dan de eenheid zal zijn, permanente eenheid zal zijn. Hij zal in haar blijven en zo zal het in de Gmartie Koen zijn. Dan, hij hoeft niet meer binnenkomen en uitgaan. Zij, hij zal dan blijven in de soort uh, voor eeuwig. Zivouk no pas, lo pas ik, dat wil zeggen. Non-stop zivouk. We hoe het modus. hij zal zelf zijn, eveneens zal zijn in het aspect van de malgoed. En hij zal zijn in het aspect van de malgoed. Waarom? Omdat hij is op de plaats van de malgoed. Wanneer de malgoed stijgt op naar de zeer Kijk, in, in de 6000 jaar, wat gebeurt het? Zij moet naar hem opsteigen. En oh, hij geeft het aan haar, maar zij moet wel goed opletten, iedereen begrijpt het. Dus gedurende 6.000 jaar, hoe gebeurt het? Door onze man, dus jij doet een man opstegen, dan niets verdwijnt in het geestelijke, dus de hele ladder steekt op, hè? dan gaat jouw man naar de malgoed, zij komt met deze man van jou, jouw verzoek, en zij is verplicht om, als je goed doet, om jou te helpen, maar zij brengt jouw man naar de Zeer en zij steekt op naar de plaats van de Zeer natuurlijk, Zeer ook weer een eindje omhoog, maar hij blijft ook op zijn eigen plaats staan, ook. en hij geeft haar, van haar, haar het licht op vanuit zijn plaats, en zij ontvangt het vanuit zijn plaats, maar in de Maartje Koen, Zeer iedereen ziet het, Ziranpien, die soort van de Ziranpien zal komen in de malchut. en daar zal die dan blijven. Zoals is het geleerd. Er dat de voeten, de voet, de van de machine zullen komen naar de Olijfberg. Schatjeje, anik, schatjeje, niet kreet mich om z dat zij zal daardoor Genoemd worden in de naam Sever Zikaron, het boek van herinnering. Dat herinnering dat brengt de Zeran Pien met zich mee. 35. Als de kabellen maar goed kolpje, nat aan de dan. hij nog verder We see, 36. Harakia. Anikra Zikaron. י כרא אז סיפר ציקארון צייפן דירתה דההינו בקינדט מלחוט אצמא אני קред סיפר דה folgende פאה נא noch zwei Reihen hat es die Rechterkolonne no, zwei Reihen hat es noch asulam der Rechterkolonne два цикарон шегура кия ие и ма эхад мамаш de tweede regel. was at uwe. Bayom ie En ik zeg het voluit. Zoals het hoort. Adonai e-had. o had De vorige pagina. Um, de regel 35. Ki as want dan, de kabela malgoed, de malgoed zal ontvangen, de zeerampien, het hele aspect van de zeerampien. We zeeen harakia, en dat is wat geschreven staat, 36, harakia, en dat uitspansel van die zikaron, dat zikaron heet, dat herinnering heet, je kraa's zal dan genoemd worden, Sefer Zikaron, het Boek van Herinnering. A 37, de Haïnu, dat wil zeggen, begin maar goed, dat is maar het aspect van de maal goed zelf, en krijgt Sefer die dat Sefer heet, de maal goed zelf heet Sefer. Dat we hebben we geleerd. Het, het aspect van de maal goed zelf heet Boek Sefer. De volgende pagina. Mem 140 de eerste regel. Waar ik karonsje over Rakia en de herinnering dat dat Rakia is, dat dat het uh, uitspansel is, oftewel de Zeran of de soort van de Zeran beter te zeggen. Je Je Ma, en Gadmamas, zal met haar daadwerkelijk één zijn. soort van de Zeran en, en de Malgoed. Maar zo in het geheim. Het regelt wij van wat geschreven staat. Bayom HaHu, op die dag zal Hashem HaWaia een gaat zijn, oesmoe e gaat. Dus de absolute eenheid zal zijn. Kijk nou waar wij steeds leren. Waar wij steeds, wat de zoger steeds, met elke les dat hij ons uit verschillende, ja, uit verschillende, verschillende lagen in onze innerlijk bestookt. Hij bestookt alle, alle, steeds op allerlei manieren, alleen wij moeten alleen ontvankelijk zijn, niet tegenstribbelen. Dan hij bestookt ons door wat? Door eenheid. Steeds wekt bij ons uh, uh, die eigenschappen die wij niet van geboorte hebben. We hebben die van onze geboorte. We weten absoluut niet. Geen mens weet wat eenheid is. En wat een vrouw met een man doet, een man en een vrouw, is absoluut geen eenheid. Dat is gewoon uh, wat dat is dieren doen. In onze wereld is weinig verschil uh, in huwelijk tussen man en vrouw. Dan, uh, ik bedoel, een klein beetje proberen we te hebben voor de ander. Of een fantasie of allerlei ...dingen te doen alleen voor onszelf. Iedereen leeft met zichzelf eigenlijk. Hij probeert de, de andere, dat kopie van wat hij denkt, ook de andere daarbij betrekken tot zijn eigen plaatje. Mensen, wij zoeken niet naar eenheid. Wij proberen, iedereen probeert zijn eigen leven. En zo hoort het ook. Maar omdat wij nog niet gecorrigeerd zijn. Maar... Proberen moeten wij dat wel doen, maar de eenheid moet je eerst proberen op te zoeken steeds, en te vinden in jezelf. Dan kan je dat doen met je vrouw, met je man, met, je, met, iedereen, met iedereen, en kan je dat ook uh, uh, doorgeven. Al men begrijpt het niet, hoe dat zit, zit, in, zit in elkaar. Maar jij kan dat, jij wordt de drager van die eenheid. En dat is wat wij Leren in de zoger, de zoger bestookt ons op allerlei manieren. En kijk nou, steeds dat woordje eenheid. Steeds op een hoger niveau. Ziewoek, ziewoek is niets anders dan de dan voorbode van de eenheid. Het is eigenlijk de, de eenheid, het de product. Het product van de ziewoek is eenheid. Maar ook de dan kan je ook dat zeggen, het is al eenheid. Want de ene komt in de andere mannelijke Manlijk komt, komt in het vrouwelijke en dat is allemaal in de mens zelf je hoeft nergens naartoe te komen om eenheid te eh, te ervaren het enige wat je moet doen is van binnen eh, deze beweging te maken rechts, links Zie steeds verbinden beiden op een hoger niveau dat is eenheid dat is het werk wat wij doen werk in rechts en links. Midden is niet aan ons gegeven. Geen mens is midden gegeven. Aan ons is gegeven alleen maar werk. Ben je in de rechter, altijd beginnen met de rechterlijn. Altijd beginnen met chassadim. Dan kan je een beetje zo, ben je, heb je, je zo volgepompt, gepompt vol met de chassadim, dan eventjes, eventjes naar de linkerkant gaan niet ziet veel in de linkerkant, want de linkerkant zorgt ervoor dat wij uit elkaar, dat jij het gevoel krijgt, dat jij afgezonderd bent van het licht. Dus eventjes wel. En ook zelfs als je naar de linkerkant komt, altijd meenemen een beetje chassadin met zich mee. altijd een beetje zo, niet verstoken, jezelf zelf niet verstoken van Chassadim zelfs ook wanneer je gaat onderzoeken jezelf. Altijd onderzoeken, maar wel een beetje Chassadim altijd meenemen. Dus wat is Chassadim? De verbondenheid. Rechts is altijd de verbondenheid tussen Malchut en Bina. Dat is altijd rechts. En links is wanneer de, wanneer de Mahut is weer... Je laat de Malchut weer zakken. Ja, laat haar zakken naar haar eigen, naar haar eigen plaats. Oké, okay, dan zie je natuurlijk... Als je in de links laat, de zakken, je kan niet anders, want anders wordt het alleen maar comedie. Ja, als je alleen maar dat laat, alleen maar de Mahout alleen maar zitten in de, de rechterlijn. Ja, alleen in bij de bina, verbonden met de bina, dan zeg je dat zo, net zo, zeg je dan dat uh, dat een religieuze really mens. Dat eh, is niets, is goed, en eh, dan is net als een an Engeltje. Ik wil niet anders, ik wil niet zien, iets anders. Ik wil de realiteit niet zien. En ik wil je, dan betekent dat je wil niet zelf niet corrigeren. Ja, dat is heel iets anders, dus dan ga je naar links dat, we, dat hebben we ook geleerd van David dat David zelf koos wanneer hij links ging ja, we hebben geleerd, s'avonds nachts, dat hij zelf stond op vroeg in de ochtend, Dat betekent geestelijk natuurlijk, dat hij vroeg in de ochtend, voor de voor het voor, de, uh, voor het opgaan van de zon voor, voor, voor het zeg je dat Ochtendroos, ochtendroos, ochtendglorie, ochtendglorie was je al op en was daarvoor, voor de ochtendglorie, betekent hij bepaalde zelf wanneer te komen naar de linker, linkerlijn. Niet dat de linkerlijn moet jou voor een voldongen feit laten staan, dat jij, dat, dat jij al uh, voelt dat jij in de linkerlijn bent, dat jij allemaal weggetrokken wordt van het licht. Je moet zelf daar naartoe gaan. Maar dan betekent in de linkerlijn. Dat weer de mal goed je ja, laat zaken de mal goed naar beneden. Hij zij was al, in de, hij was al in, de, uh, in de Bina. Niets verleend natuurlijk in het geestelijk. Maar jij ja, nu laat zij naar beneden zaken. En om daarmee ook. Zij gaat naar beneden. De malgoed. En natuurlijk om zij te... Uh, ze pak daar dan, ze, ze laat haar dan zakken naar de plaats waar, waar jouw tekort is. Ja, de malgoed in de linkerlijn. Zodat so zij komt naar een plaats waar tekort is, maar dat tekort, je laat de goed zakken naar de plaats waar tekort is, maar dat tekort, dat tekort dat waar jij aan al kan werken, mee kan werken. Eigenlijk. Dus dat niet het tekort waar, waar jij geen raad meer weet, maar het ja, is een beetje al dat jij al, al in staat bent of aan jou voorgeschoteld wordt dat jij, om te overwinnen om, ja, hoe om, ja, kan je dat al aan want altijd van beneden altijd, men geeft ons een stukje te overwinnen wat wij al aan kunnen van boven geeft men nooit aan de mens eh, ondragelijke leid onthoud dat erg goed Nooit geeft men aan een mens ondraaglijk leed, omdat hij altijd mij geeft iets dat een mens uh, kan overwinnen en moet overwinnen, moet en kan overwinnen. En niet iets wat absoluut ondraaglijk is. Dat is erg belangrijk om dat steeds in de gaten te houden. Dan weet je dat het zo is, al lijkt het soms naar jouw gevoel dat het niet zo, zo is, dat het ondraaglijk is iets is wat aan iemand of aan jou gegeven wordt en dan zeg je nou, nee, dan betekent dat je kortzichtig bent, dat jij op dat moment kijkt alleen binnen jouw verstand en daarom zie je dat zo, wat moet je dan doen op dat moment, als je voelt dat het leed is ondraaglijk? wat moet je dan doen, dan zit je te veel in, de links, in links dan moet je dan op dat moment gaan boven het verstand ga naar rechts en ga dus naar de ketter en verkrijg je inzichten, verkrijg je gesedin verkrijg je liefde, verkrijg je de ware inzichten en dan krijg je dan ook te zien dat, en te voelen dat het leid dat daarvoor was waarvoor jij ook naar de ketter moest opstijgen naar de Bina dat dit wel draaglijk was en is en dan zal je, je hem wel aankunnen. Steeds opletten niet, om niet te laat te gaan schreeuwen. Ook Jeshua zegt altijd, nu komt het mij. betekent, voel je dat dit natuurlijk eerst proberen te doen alles met je eigen krachten. Dan kan je niet, voel je dat dit niet, dat jij niet kan, voel je dat dit te zwaar voor jou is. Dan. Naar de ketter opstegen. Dat moet je gevoel hebben. Wat met de ketter. Ik kan het altijd laten zien omhoog. Het is niet zo omhoog. Dat is eigenlijk van beneden naar boven. Van binnen jezelf. Ja, je weet wel. Gevoel naar boven. Naar buiten. Naar beneden is grof. Naar, hoe grover. Hoe naar beneden. Hoe meer naar beneden. Hoe grover je voelt deze wereld. Hoe meer naar boven. Hoe fijner voel je deze wereld. Het betekent niet dat dit dat de realiteit is, het goed opletten, het betekent de realiteit, de ketter is niet, betekent ook niet dat dit de realiteit is van mm, volle realiteit is. Goed opletten. De ketter betekent dat het, dat het uh, de, de, de, uh, alles aan de potentie zit van de realiteit in de middelste lijn. Daarna moet je dat van de ketter trekken naar de daad, eigenlijk via de middelste leen, naar de tiferet, enzovoort, naar beneden. Dat is de realiteit. De realiteit is de realiteitszin. Vergroot wordt naarmate jij daarna, na de ketter, weer neerdalt naar jouw eigen, naar de volgende kilim, daad, enzovoort, so in, de, in de middelste leen. Dat is wat ook Yeshua had gezegd tegen zijn leerlingen. Jullie zullen veel meer wonderen zullen kunnen doen. Dat betekent dat jullie zullen ook het licht via de middelste lijn kunnen, zullen kunnen doortrekken naar, naar, uh, naar de kilim, naar jullie lagere kilim. Dat betekent naar vier stadia. Naar vier stadia. Uh, dus, chogma, of zoals we zeggen dat in het middelste lijn zit, daad en naar beneden tot de goed. Op deze, op deze manier kan je altijd rekenen op, op de redding. Dat is wat wij leren. Hebben we hebben altijd gesproken over de redding. Met andere woorden, verschillende boeken, verschillende manieren, maar altijd redding. Want aan de, de mens is niets anders, valt niets anders te leren in Um, in het überhaupt in het geestelijke. Ik bedoel, hoe de mens moet leven. Het valt nergens anders te leren dan... De, de wijze van hoe ik moet redden. Hoe kan ik me redden? Zeg, nou, vaker zeggen... Oh, ik red me wel in deze wereld. Ik red me wel. betekent... Uh, ik red me wel uh, met vriendjes of dat. Of met, met mijn werk. Dat is dat bedoel ik, ik red me wel. Of... Uh, maar redden, dat werkelijk redden dat, dat, dat, dat het leven wordt dat je weet dat in elke situatie zal ik wel zal mij wel gegeven worden, is mij gegund de weg op te gaan naar de ketter naar Yeshua en daarna op, opgekwikt verkwikt daar uh, opgebeurd naar beneden trekken naar myself en natuurlijk neem je ook mee dat stukje van Yeshua neem je mee mee niets verdwijnt in het geestelijke telkens wanneer jij bent geweest naar de ketter en daarna uh, ga je naar jezelf jouzelf je jouw in jouw vier stadia ketter is niet jij goed opletten ook in jou is de ketter is de verbondenheid met, met het licht. Via Jeshua. Via ook bij jou, dus bij ons ook ketter is. Alleen maar het ver, de verbondenheid met het licht. Via de hoge ketter. Maar het is altijd, ga je naar de ketter. En dan breng je, daarna ga je naar je, van via de middelste alleen naar de daad. Als je gaat naar de daad, neem je dan ook, neem je, wat komt dan in de ketter? Komt daar een licht? roeg binnen, dan zakt het, als je komt naar de, naar de, dat zakt naar de daad, dan neem dan, wat betekent dat, dat je hebt al kracht om door te gaan, om, om af te dalen in jouw kilim, naar, met krachten, met het licht, waarom ben je opgestegen naar boven, naar de ketter, omdat je geen licht had, nee, waarom moest je opstegen naar, naar de ketter, omdat je geen licht had, nu heb je licht van de ketter, heb je nu, ben, je opge, ben je opgebeurd in de ketter, tot inzichten gekomen, rust, dan, breng je dan heb je kracht om het licht, nevers dat jij in de ketter had verkregen of want lagere komt een hogere, wordt als hogere. Dan ga je dat doortrekken naar daad, en daarmee ga je ook, dan verkreeg je twee in de ketter en daad, in de middelste lijn. De zeekanten altijd bestaan. Wij spreken nu niet van zeekanten, dat is Waarom zeg ik dan van ketter naar daad? Dat betekent dat yes. natuurlijk om de daad te komen, moet je natuurlijk de twee ook, uh, rechts en links, moet je werk doen. Right? En ook, do, ook in het de, in de, middenstuk, Gezen en moet je ook werk doen uh, om daar te verre te komen. Dat, is, dat spreken we niet. Dan moet je natuurlijk werk doen. Anders kan je niet uh, aantrekken het licht. Maar dan als je komt naar, da, naar dat, dan heb je twee lichten. Ja? Heb je dan nefens en heb je roog. Nu komt in de kliket, er komt roog. Dat heb dat iedereen begrijpt. Het. Betekent dat jij jezelf hebt nu jouw situatie met twee lichten daardoor. Daarvoor had je, had je in de wens van Malchud, de vierde stadium, vijf kilim had je gevoeld, maar leeg van licht. Ja, wanneer je problemen had. Of wanneer je in, in de Malchud was zonder licht. Ja of niet? Je had wel vijf kilim, en daarom, daarom het, daarom het probleem lijkt zo groot. Iedereen begrijpt het. Dus jij had een probleem, betekent dat jij zit in de, de Malchud, Enorm vijf kilim ellende, omdat hij, hij heeft vijf kilim, maar in al die vijf kilim geen licht was. Het. Nou, dan steeg je, wat, wat ga je zeggen dan? Beter één lichtje te hebben, beter één klieg hebben, maar wel met het licht, dan alle vijf zonder iets, zonder licht. Duidelijk, dat is het uh, oplossen van het probleem. Wat wil ik? Wil ik dan in probleem zitten met, met voelen van al mijn kli, maar alle vijf wensen, zwaar, of ik dan wil, of ik steeg op naar de, naar de ketter, en dan heb ik alleen maar één kli, erg licht, erg licht, iets ervaar ik wel, een klein beetje gassadien. maar dan heb ik wel licht. Nou, beter natuurlijk, beter een klein beetje licht, maar dan een klein kli. maar een beetje met licht, dan alles wat je hebt zonder licht dan ga je naar de, trek je de naar de daad, en dan krijg je de tweede, de tweede licht. Wanneer krijg je de tweede licht? Jij krijgt twee lichten, en tegelijkertijd door jou opstegen naar de ketter, en nu afdalen naar de, met kracht naar daad, heb je ook alle werelden boven jou, elke ketter en elke, da elke daad hebben je nu verrijkt in de werelden. En ook de malgoed natuurlijk, de malgoed van het absolute, hebben je, je ver, ver, ver, verrijkt door jouw handeling van wat jij hebt gedaan, door te kiezen om te komen tot de klikker en daarna naar de klikaat. Dus, wat heb je gedaan in het bijzondere, heb je gedaan aan jezelf, deze correctie. Het goede heb je gedaan aan, zich, aan jezelf. En eigenlijk aan een beetje, in de, zee, in, de, in de mate waarin je dat gedaan hebt, ook aan de hele wereld. Want dat komt, ja, nog een keer, iedereen begrijpt. Want, want niets verdween in het geestelijke, dat wat jij hebt opgetild nu naar de ketter, of nu de, daarna naar de daad aangetrokken als voorbeeld precies hetzelfde in dezelfde mate is het precies hetzelfde gebeurde met de malgoed en in de malgoed is de, de overkuppelende, het overkoepelende distributiecentrum van alle zielen die in de wereld waren, zijn en zullen zijn en? de malgoed mal ja, die dus de malgoed is de malgoed van de de van het zieloed en, en zij moeten, die moeten weten, dus die normaliter heeft alleen maar één kind. Ja, één kind, die haar correctie, haar, toen de wereld geschapen werd, had ze één kind. Dus al, elke daad van correctie die jij doet, jij ook corrigeert, bijdraagt aan haar vervolmaking tot die martikon. En nu heb je zo bijgedragen dat zij, het je krijgt door jou. Een bijzondere correctie, kreeg ze twee lichten, ja, door ketteren en daad, en zij ontvangt dat, en zij heeft, zoals jij, zij heeft dan miljarden, ja, miljarden zielen die, die niet alleen leven nieuw, maar die al eerder geweest waren. Iedereen ga je dan ook zielen die al geweest waren, die, um, al niet de mensen, dus die van de zielen, natuurlijk, elke ziel in elke generatie komt dezelfde ziel, komen de zielen ook weer terug hier. Maar dan indirect natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijke. Ook de, de toestand van de ziel, dat nu in deze generatie al neergedaald is in een bepaalde lichaam, heeft ook een andere toestand, of een reeks toestanden van deze ziel, van dezezelfde ziel, die in andere lichamen daarvoor werden ingebed. Eigenlijk. Je hebt de ziel die, die bijvoorbeeld in jou zit. reeks is een reeks uh, uh, incarnaties die jouw ziel heeft meegemaakt in andere En and werd ingebed in andere mensen, in andere lichamen. Dus wat je nu gaat doen, correctie doet dat jij in de eerste instantie natuurlijk uh, correctie corrigeert, ook geeft van jouw correctie aan, aan de ziel, aan jouw ziel in alle vorige, in de mate natuurlijk van wat je doet nu, en ook verrijdeling van de, jouw ziel, die ook in andere generaties uh, geweest waren. Indirect. Dus op die manier zijn wij... Zijn wij absoluut verbonden met elkaar, aan de ene kant absolute absolute individuele absolute persoonlijkheid. Ik werk alleen voor mezelf, je dat? Hoe belangrijk het is en niet gewoon naar buiten en comedies spelen, om dan groeps een groepsverband iets te doen. Dat kan betekent betekent niets, absoluut niets. Dat jij daar halleluja een beetje zingen met elkaar en zo. Het is alleen maar uiterlijke eh, schijn. Natuurlijk hebben ze dat zo bedacht om dat te doen, om langzamerhand de mens volwassen wordt, worden. Dat hij dan zal begrijpen dat, het, ja, dat die uiterlijke eh, omhelzingen later worden dan innerlijke omhelzingen. Maar wel, op die manier draag je bij ook aan de correctie van eh, de hele malgoed, ja, de hele. En ook dracht je bij tot de die